Dit is les 21 van uw cursus Geprogrammeerd Levensmaans. We beginnen deze les met een nieuw onderwerp. Zegt u de volgende woorden eens na. me, me, Mij. Me. Te. Te. Jou. Je. Le. Le. Hem. Haar. U. Nos. Nos, ons, Os, os, jullie, les, les, hen, hun, haar, u. De Nederlandse woordjes mij, jou, enzovoort, en de Spaanse woordjes me, te, enzovoort, zijn vormen van het persoonlijk voornaamwoord in de zogenaamde derde naamval. Die woordjes vervullen in een zin de functie van meewerkend voorwerp. Als u niet meer precies weet wat een meewerkend voorwerp is, dan doet u er verstandig aan het overzicht van deze les vooraf te bestuderen. Zegt u dan nu de voorbeeldzinnen na en let u vooral op de zinsbouw. Tu no me dices la verdad. Jij zegt me de waarheid niet. ¿Quién te escribe esta carta? Wie schrijft jou deze brief? Su mujer le compra un regalo. Zijn vrouw koopt voor hem een cadeau. Mi amigo le manda una postal de Spanje. Mijn vriend stuurt haar een aanzichtkaart uit Spanje. No le pregunto nada. Ik vraag u niets. Anita nos prepara el desayuno. Anita maakt voor ons het ontbijt klaar. ¿Qué os contesta Pedro? Wat antwoordt Pedro jullie? El empleado les vende sellos. De beambte verkoopt aan hen postzegels. La dependienta les lee los anuncios de las rebajas. De verkoopster leest haar. Meervoud, ...de aankondigingen van de kortingen voor. Les escribimos esta carta para preguntar algo. Wij schrijven nu, meervoud, deze brief om iets te vragen. Het zal u zijn opgevallen dat in het Spaans... ...het persoonlijk voornaamwoord dat als meewerkend voorwerp dienst doet... Voor het vervoegde werkwoord wordt geplaatst. In ontkennende zinnen komt het als meewerkend voorwerp gebruikte persoonlijk voornaamwoord tussen no en het vervoegde werkwoord te staan. We gaan dit toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans? Ik vraag je iets. Te pregunto algo. Waarom antwoord jij mij niet? ¿Por qué no me Wie stuurt ons dit postpakket? ¿Quién nos manda este Waarom zeg je hun de waarheid niet? ¿Por qué no les dices la ik zeg jullie dat ik niet? naar de bioscoop kan gaan. zeg niet? de Os digo que no puedo ir al cine. Meneer Pérez leest haar, enkelvoud, de brief van hun zoon voor. El señor Pérez le lee la carta de su hijo. Zij wisselen voor u, enkelvoud, deze reischeck op de bank. Le cambian Este cheque de viaje en el banco. Wisselt u, enkelvoud, mij honderd gulden in pesetas? Me cambia usted cien florines en pesetas? Elke maand stuurt zijn vader hem het geld. cada mes su padre le manda el dinero. Die meneer weegt voor jou dit postpakket niet. Este señor, no te pesa este paquete postal. Wie maakt voor jullie het avondeten klaar. ¿Quién os prepara la cena? Koop jij voor haar meervoud twee wollen rokken. Les compras dos faldas de lana? Zij sturen ons niets. No nos mandan nada. De beambte van het postkantoor verkoopt u meervoud postzegels. El empleado de la oficina de correos les vende sellos. Het Nederlandse werkwoord geven is in het Spaans. Daar. Zegt u het eens na? Daar, daar, daar. Het is een onregelmatig werkwoord. Zegt u de volgende werkwoordsvormen ook na? Doi, doi. Ik geef. Das, das. Jij geeft. Da, da. Hij, zij, u geeft. Damos, damos, wij geven, dais, dais, jullie geven, dan, dan, zij geven, u geeft. We gaan deze werkwoordsvormen direct toepassen in een oefening. Maak de volgende zinnen volledig door een vorm van het werkwoord dar in te vullen. Een voorbeeld. Er staat... Usted le un regalo, pero yo no le nada. U zegt dan. U zegt dan. un regalo, pero yo no le doy nada. We U zegt dan pero nosotros no le nada. Ustedes le dan un abrigo, pero nosotros no le damos nada. Nosotras le una maleta, pero vosotras no le Nada. Nosotras le damos una maleta, pero vosotras no le dais nada. Pedro le una pipa, pero Elena no le nada. Pedro le da una pipa. Pero Elena no le da nada. Yo le cigarrillos, pero tú no le nada. Yo le doy cigarrillos, pero tú no le das nada. Sus hijas le una camisa pero sus hijos no le nada. Sus hijas le dan una camisa, pero sus hijos no le dan nada. Tú le una corbata, pero yo no le nada. le das una corbata pero yo no le doy nada yo le calcetines pero usted no le nada yo le doy calcetines pero usted no le da nada Nosotros leemos un cuadro, pero ustedes no leen nada. Nosotros le damos un cuadro, pero ustedes no le dan nada. We leren er nog een onregelmatig werkwoord bij. Het Nederlandse werkwoord brengen, naar de spreker toe, is in het Spaans. Traer zegt u dit woord enkele keren na. Traer. Traer. Traer. Zegt u ook de volgende werkwoordsvormen na. Traigo. Traigo. Ik breng. Traes. Traes. Jij brengt. Trae. Trae. Hij, zij... U brengt. Traemos. Traemos. Wij brengen. Traéis. Traéis. Jullie brengen. Traing. Traing. Zij brengen. U brengt. We gaan deze nieuwe werkwoordsvormen direct toepassen in een oefening. Maak de volgende zinnen volledig door een vorm van het werkwoord traer in te vullen. Een voorbeeld. Er staat Usted le la comida. U zegt dan: Usted le trae la comida. We beginnen met één. El señor García tiene hambre y sed. Ustedes le dos bocadillos de queso. El señor García tiene hambre y sed. Ustedes le traen dos bocadillos de queso. Yo le un vaso de cerveza y tú le aceitunas. Yo le traigo un vaso de cerveza y tú le traes aceitunas. Nosotros le pan tostado y Elena le dos peras. Nosotros le traemos pan tostado y Elena le trae dos peras. Vosotros le unas tapas y yo le un vaso de vino. Vosotros le traéis unas tapas y yo le traigo un vaso de vino. Pedro lee una copita de jerez. Pedro le trae una copita de jerez. Tú lee un bocadillo de chorizo. Tú le traes un bocadillo de chorizo. Su mujer lee un vaso de leche. Su mujer le trae un vaso de leche. Ustedes lee calamares y vosotros lee pan. Ustedes le traen calamares y vosotros le traéis pan. Sus hijas le unas manzanas y usted le una naranja. Sus hijas le traen unas manzanas y usted le trae una naranja. Nosotros le, tres bocadillos de jamón. Nosotros le traemos tres bocadillos de jamón. We gaan nu weer enkele nieuwe woorden leren. Deze woorden komen nu zeker van pas als u in Spanje in een restaurant iets gaat eten. Zegt u de Spaanse woorden na. La carta la carta, et menu, los entremeses variados, los entremeses variados, de ordeuves, la sopa, la sopa, de soup, el pollo, el pollo, de kip, el pescado, el pescado, de vis. La patata. La patata. De aardappel. Las patatas fritas. Las patatas fritas. De patat frit. De gebakken aardappelen. La ensalada de tomate. La ensalada de tomate. De tomatensalade. El postre. El postre. Het nagerecht. El helado, el helado, het ijsje, la botella de vino, la botella de vino, de fles wijn, el agua mineral, el agua mineral, het mineraalwater, la cuenta, la cuenta, de rekening. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de woorden direct in het Spaans. Het ijsje. El helado. De vis. El pescado. De hors d'oeuvre. Los entremeses variados. De aardappel. La patata. Het mineraalwater. El agua mineral. De kip el pollo, het menu, la carta, de soep, la sopa, de rekening, la cuenta, de gebakken aardappelen, de patat patatfriet, las patatas fritas, de tomatensalade, la ensalada de tomate, de fles wijn. La botella de vino. Het nagerecht. El postre. Voordat we deze woorden in zinnen gaan toepassen, leren we er nog een Spaanse uitdrukking bij. Het Nederlandse, wees u zo goed om, geven we in het Spaans weer door. Haga el favor de. Zegt u maar na. Haga el favor de. Haga el favor de. In Spaanse zinnen komt het werkwoord altijd direct achter deze uitdrukking. Haga el favor de pagar la cuenta. Wees u zo goed om de rekening te betalen. Zegt u nu de volgende voorbeeldzinnen eens na en let daarbij goed op de plaats van het meewerkend voorwerp in de Spaanse zinnen: Haga el favor de traerme una botella de vino. Wees u zo goed om mij een fles wijn te brengen. Haga el favor de traerle un helado. Wees u zo goed om hem een ijsje te brengen. Haga el favor de traernos la cuenta. Wees u zo goed om ons de rekening te brengen. Bij deze uitdrukking ziet u dat het persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp. Achter het hele werkwoord komt en dan met dat werkwoord als één woord wordt geschreven. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen na om aan deze constructie te wennen: Haga el favor de traerme una botella de agua mineraal. Wees u zo goed om mij een fles mineraalwater te brengen. Haga el favor de darle más patatas. Wees u zo goed om hem meer aardappelen te geven. Haga el favor de mandarle dos botellas de vino. Wees u zo goed om aan haar twee flessen wijn te sturen. Haga el favor de pagarnos la cuenta. Wees u zo goed om voor ons de rekening te betalen. Haga el favor de comprarles un helado. Wees u zo goed om voor hen een ijsje te kopen. Haga el favor de decirles quanto cuesta la sopa. Wees u zo goed. Om aan haar meervoud te zeggen hoeveel de soep kost. We gaan de nieuwe woorden en de nieuwe leerstof nu toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Wees u zo goed om ons het menu te brengen. Haga el favor de traernos la carta. Wees u zo goed. Om hem biefstuk en gebakken aardappelen te brengen. Haga el favor de y patatas fritas. Wees u zo goed om haar enkelvoud meer soep te geven. Haga el favor de darle más sopa. Wees u zo goed om voor mij. De rekening klaar te maken. Haga el favor de prepararme la cuenta. Wees u zo goed om hun te zeggen hoeveel een tomatensalade kost. Haga el favor de decirles quanto cuesta una ensalada de tomate. Wees u zo goed. ...om ons orduivrits te brengen. Haga el favor de traernos... ...entre meses variados. Wees u zo goed om... ...voor mij vijftig gulden... ...in pesetas te wisselen. Haga el favor... ...de cambiarme cincuenta florines... ...en pesetas... In de leesles die straks volgt, komen enkele woorden voor die we nog niet geleerd hebben. Zegt u deze woorden na. Les parece bien? Les parece bien? Lijkt het u goed? Se sientan. Se sientan. Zij gaan zitten. De postre. De postre. Als nagerecht. El portamonedas. El portamonedas. De portemonnee. Llamar. Llamar. Bellen. Roepen. Lavar. Lavar. Afwassen. El plato. El plato. Het bord. De werkwoorden llamar en labar zijn regelmatige werkwoorden. Dit is les 22 van uw cursus geprogrammeerd leven Spaans. In een voorgaande les hebben we al geleerd dat de toekomende tijd in het Spaans gevormd wordt met behulp van het werkwoord a en de onbepaalde wijs van het werkwoord, ook wel het hele werkwoord genoemd. Zegt u ze de voorbeelden maar eens na. Boy a trabajar. Ik zal ga werken. Vas a trabajar. Jij zult gaat werken. Va a trabajar. Hij, zij zal gaat werken. U zult gaat werken. Vamos a trabajar. Wij zullen gaan werken. Vais a trabajar. Jullie zullen gaan werken. Ban a trabajar. Zij zullen gaan werken. U zult gaat werken. Wat de zinsbouw betreft, hebben we reeds opgemerkt dat in de Spaanse zin de combinatie van ir a en het andere werkwoord bij elkaar staat, terwijl in ontkennende zinnen het woordje no voor de werkwoordvorm van ir wordt geplaatst. Zegt u de voorbeeldzinnen na? El va a preguntar algo. Hij zal gaat iets vragen. Los directores no van a mandar las cartas. De directeuren zullen gaan de brieven niet sturen. Voor we met de toekomende tijd gaan oefenen, leren we er eerst nog enkele nieuwe woorden bij. Zegt u ze na. Por la mañana. Smorgens, s ochtends. Por la tarde. Smiddags. Por la noche. S'avonds, s'nachts. Mañana. Morgen. Mañana, por la mañana. Morgenochtend. Mañana, por la tarde. Morgenmiddag. Mañana, por la noche. Morgenavond, morgennacht. Esta mañana. Vanmorgen. Esta tarde. Vanmiddag. Esta noche. Vanavond, vannacht. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans en let vooral ook op uw uitspraak. Vanmorgen. Esta mañana. Morgen. Mañana. Morgenochtend. Mañana por la mañana. Smorgens, s ochtends. Por la mañana. Smiddags. Por la tarde. Vanmiddag. Esta tarde. Morgenmiddag. Mañana, por la tarde. Morgenavond, morgennacht. Mañana, por la noche. Vanavond, vannacht. Esta noche. S'avonds, s'nachts. Por la noche. Het woordje de, bij het aangeven van een dagdeel, zoals in de uitdrukkingen die we destijds hebben geleerd, gebruiken we alleen als ook het uur vermeld wordt. Zegt u de voorbeelden na. A las seis de la mañana. Om zes uur ochtends. A las cinco de la tarde. Om vijf uur smiddags. A las once de la noche. Om elf uur s'avonds. A las 12 de la noche. Om 12 uur s'nachts. Zoals u wel gemerkt zult hebben, is deze leerstof niet eenvoudig. Daarom zullen we hierover nog een oefening maken. Er staat een Spaanse zin in de tegenwoordige tijd. Die zin wordt gevolgd door een tijdsaanduiding. Met behulp van die tijdsaanduiding zet u de zin in de toekomende tijd. Een voorbeeld. Er staat, Elena no trabaja. Mañana, u zegt dan, mañana Elena no va a trabajar. We beginnen meteen. Escribo unas cartas. Mañana por la noche, mañana por la noche voy a escribir unas cartas. Leemos los periódicos. Por la mañana. Por la mañana vamos a leer los periódicos. Nuestros amigos visitan la catedral. Mañana por la mañana. Mañana por la mañana nuestros amigos van a visitar la catedral. Roberto no come en casa. Por la noche... Por la noche, Roberto no va a comer en casa. No estoy en la escuela. Esta tarde... Esta tarde no voy a estar en la escuela. Ustedes no van al cine. Por la tarde... Por la tarde ustedes no van a ir al cine. Trabajas hasta las dos de la tarde. Mañana... Mañana vas a trabajar hasta las 2 de la tarde. Elena no puede preparar la cena. Esta noche... Esta noche Elena no va a poder preparar la cena. Desayunáis a las 8. Mañana... Mañana vais a desayunar a las ocho. Usted no puede ir al banco. Mañana por la tarde... Mañana por la tarde usted no va a poder ir al banco. Llamáis al hotel. Esta mañana, esta mañana, vais a llamar al hotel. Nu iets heel anders. We weten al dat in het Spaans het persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp voor het vervoegde werkwoord en achter het hele werkwoord, de onbepaalde wijs, wordt geplaatst. In dit laatste geval vormen het hele werkwoord en het persoonlijk voornaamwoord één woord. Zegt u nu de twee volgende zinnen na en vergelijk die zinnen met elkaar. Te voy a decir la verdad. Ik zal jou de waarheid zeggen. Voy a decirte la verdad. Ik zal jou de waarheid zeggen. In deze zinnen komen zowel het vervoegde werkwoord, voy, ik zal, als de onbepaalde wijs, desir, zeggen, voor. We kunnen dan voor één van de mogelijkheden kiezen. Om aan deze constructies te wennen, volgen nog enkele voorbeeldzinnen. Zegt u de Spaanse zinnen na. Me puedes decir la verdad. Jij kunt mij de waarheid zeggen. Puedes decirme la verdad. Jij kunt mij de waarheid zeggen. Carlos te quiere comprar un regalo. Carlos wil voor jou een cadeau kopen. Carlos quiere comprarte un regalo. Carlos wil voor jou een cadeau kopen. Quién le va a escribir la carta? Wie zal hem de brief schrijven? Quién va a escribirle la carta? Wie zal hem de brief schrijven? Anita nos puede preparar la cena. Anita can, por, ons, het avondeten, klaarmaken. Anita puede prepararnos la cena. Anita can, por, ons, het avondeten, klaarmaken. ¿Qué os quiere dar, Pedro? Wat Pedro jullie geven? ¿Qué quiere daros, Pedro? Pedro? Wat wil Pedro jullie geven? El director les tiene que escribir. De moet u meervoud schrijven. El director tiene que escribirles. moet u meervoud schrijven. Elena no le quiere contestar. Elena wil u, enkelvoud, niet antwoorden. Elena no quiere contestarle. Elena wil u, enkelvoud, niet antwoorden. We gaan nu een oefening maken op dezelfde manier. U vertaalt de Nederlandse zin op twee manieren in het Spaans. Controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. U, enkelvoud, kunt mij een fles wijn brengen. Usted me puede traer una botella de vino. Usted puede traerme una botella de vino. Ik zal u de waarheid niet zeggen. No le voy a decir la verdad. No voy a u la de waarheid niet de douanebeamte wil jou iets vragen. El aduanero te quiere preguntar algo. El aduanero quiere preguntarte algo. Kunnen wij hem dit zeggen? Le podemos decir esto. Podemos decirle esto. De beambte moet voor u, meervoud, deze reischeck wisselen. El empleado les tiene que cambiar este cheque de viaje. El empleado tiene que cambiarles este cheque de viaje. Carlos zal jullie 100 pesetas geven. Carlos os va a dar 100 pesetas. Carlos va a daros cien pesetas. Kunt u, enkelvaart, voor ons honderd gulden wisselen? Usted nos puede cambiar cien florines? Usted puede cambiarnos cien florines? Zij willen haar, meervoud, niets sturen. No les nada. No mandarles nada. Het voltooid deelwoord, ook wel verleden deelwoord genoemd, is die werkwoordsvorm die in het Nederlands vaak begint met het voorvoegsel ge. Zoals bijvoorbeeld gekocht, geweest, gesproken. We leren nu de voltooide deelwoorden van enkele Spaanse werkwoorden. Zegt u ze na: Estado estado, geweest, visitado, visitado, bezocht, pagado, pagado, betaald, hablado, bezocht, gesproken, Tomado. Tomado. Genomen, genuttigd. Reservado. Reservado. Besproken, gereserveerd. Het Nederlandse werkwoord reserveren, bespreken, is in het Spaans reservar. Het is een regelmatig werkwoord. Het voltooideelwoord van de werkwoorden die op ar eindigen, krijgt als uitgang ado in plaats van ar. Nu gaan we hetzelfde doen. Zeg de volgende voltooide deelwoorden in het Spaans. Gesproken. Hablado. Genomen, genuttigd. Tomado. Betaald. Pagado. Geweest. Estado. Besproken, gereserveerd. Reservado. Bezocht. Visitado. In het Nederlands wordt bij een voltooid deelwoord meestal een vorm van het werkwoord hebben of een vorm van het werkwoord zijn. Ik heb betaald, ik ben geweest. Ik heb en ik ben, de eerste persoon enkelvoud, worden in het Spaans, als ze bij een voltooid deelwoord behoren, weergegeven door slechts één woord. E. Zegt u het eens na? E. E. He. Kijk nu eens naar de volgende voorbeelden en zeg ze na. He estado. He estado. Ik ben geweest. He visitado. He visitado. Ik heb gezocht. He pagado. He pagado. Ik heb betaald. He hablado. He hablado. Ik heb gesproken. He tomado. He tomado. Ik heb genomen. He reservado. He reservado. Ik heb besproken. Ik heb gereserveerd. Dit gaan we ook weer zelf proberen. Zegt u de Nederlandse zinnetjes direct in het Spaans. Ik heb gesproken. He hablado. Ik heb genomen. He tomado. Ik heb betaald. He pagado. Ik ben geweest. He estado. Ik heb besproken. He reservado. Ik heb bezocht. He visitado. Bij de derde persoon enkelvoud. Bij de persoonlijke voornaamwoorden. El... Ella en usted. Kennen we in het Spaans voor hij heeft, hij is enzovoort. ook maar één werkwoordsvorm. A. Zegt u het eens na. A. A. A. A. Zeg de voorbeeldzinnetjes na. A. estado. A. Estado. Hij, zij, is geweest. U bent geweest. A visitado. visitado. Hij, zij, heeft bezocht, u hebt bezocht. A pagado. pagado. Hij, zij, heeft betaald, u hebt betaald. A ha hablado. A ha hablado. Hij, zij, heeft gesproken. U hebt gesproken. A tomado. A tomado. Hij, zij, heeft genomen. U hebt genomen. A reservado. A reservado. Hij, zij, heeft besproken. U hebt besproken. We gaan dit weer even oefenen. Zegt u de Nederlandse zinnetjes in het Spaans? Hij heeft bezocht. Él ha visitado. Zij heeft gesproken. Ella ha hablado. U hebt besproken. Usted ha reservado. U bent geweest. Usted ha estado. Zij heeft genomen. Ella ha tomado. Hij heeft betaald. El ha parado. In het Spaans plaatsen we het hulpwerkwoord e, a en het voltooid deelwoord altijd naast elkaar. In het Nederlands kunnen we andere woorden tussen het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord plaatsen. De voorbeelden zullen dat verduidelijken. Zeg de volgende voorbeeldzinnen na en vergelijk de volgorde van de woorden in de Spaanse en in de Nederlandse zin. He estado en la playa. Ik ben op het strand geweest. Pedro ha pagado la cuenta. Pedro heeft de rekening betaald. Usted ha hablado con el camarero. U, enkelvoud... Hebt met de ober gesproken. In de leesles die straks volgt, komen enkele woorden voor die we nog niet eerder hebben geleerd. Zeg deze woorden en uitdrukkingen na, dan komen ze u in de leesles niet meer onbekend voor. La llamada telefónica: La llamada telefónica. Het telefoongesprek. Diga. Diga. Zegt u het maar. Buenas tardes. Buenas tardes. Goedemiddag. tarde. Típico. Típico. Típisch. Claro que. Claro que. Natuurlijk. Ja. Ja. Oh, rechts. Todavía no. todavía no nog niet Tan tarde dan tarde zo laat antes de antes de voor dat cenar cenar eten S'avonds. Mezclado con, mezclado con, vermengd met, el ron, el ron, de rum, hasta luego, hasta luego, tot straks, tot ziens. Cenar is een regelmatig werkwoord.